Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Rotterdam is een vrouw bij een gewelddadige verkrachting ernstig gewond geraakt. Volgens de politie fietste de vrouw van het centraal station via de Maasboulevard naar huis. Toen ze haar fiets op slot had gezet, stond er plotseling een man voor haar. Het is mogelijk dat hij haar heeft gevolgd vanaf het station. Vertegenwoordigers van de oorspronkelijke bevolking van Australië... zijn boos op minister Blok van Buitenlandse Zaken. Die zei op een besloten bijeenkomst dat hij geen land kent... waar mensen uit verschillende culturen vreedzaam samenleven. Hij voegde eraan toe dat Australië en de VS niet meetellen... omdat daar de oorspronkelijke bevolking is uitgeroeid. Volgens de aboriginals is dat een schande en volkomen onaanvaardbaar... Een van hun voormannen zegt dat Blok de feiten niet op een rijtje heeft. Hij noemt zichzelf het levende bewijs dat de aboriginals niet zijn uitgeroeid. De Australische regering moet met Blok in gesprek gaan, vindt hij. De Britse politie heeft twee Nederlanders aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Ze zouden met een zeiljacht een partij cocaïne naar het zuidwesten van Engeland hebben gebracht. De partij heeft volgens Britse media een straatwaarde van 200 miljoen euro... De Nederlanders van 59 en 44 moeten zich vandaag via een videoverbinding voor de rechtbank in Bristol verantwoorden. De man die gisteren lukraak op mensen instak in een bus in de Duitse stad Lübeck wordt poging tot moord ten laste gelegd. Volgens de deelstaatminister van Binnenlandse Zaken lijkt het er niet op dat de actie een terroristische achtergrond had. De man, een Duitser van Iraanse afkomst, heeft volgens zijn vader psychische problemen. In het blad der Spiegel zegt hij dat zijn zoon dacht dat zijn buren hem mishandelden met straling door de muren heen. Bij de aanval in Lubeck raakte ook een Nederlander zwaar gewond. Volgens een van zijn vrienden is zijn toestand niet langer kritiek. Het weer vrij zonnig, ook stapelwolken en in het oosten en zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Het is 24 tot 30 graden, morgen droog en geregeld zon en iets minder warm.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 Een sourire, quelque chose dans la voix qui parie... cherche au problème vous voir qui devant toi tu vois, ça ne Even na vier uur op de zaterdagmiddag bij CFM. Zandvoort, nogmaals een hele goede middag. Leuk dat jullie allemaal luisteren. We zijn er tot aan vijf uur vanmiddag met Zandvoort op zaterdag. Als eerste plaat naar het nieuws weer voor vier uur... ...hoorde Frans Guil en Ella Ella. En als je luistert op de maandagmorgen... ...dan is dit een herhaling van de zaterdag. En dan is het even na tien uur en dan zeggen we goeiemorgen. We kijken naar Q3 van de kwalificatie. Iedereen is op dit moment zijn outlap aan het doen, zoals dat zo mooi heet.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 40 meter hoog, 40 meter hoog. En de kaarten die hebben we inmiddels uh, klaargemaakt voor die mensen. Dus uh, die kunnen gratis in het reuzenrad, maar we willen wel een selfie hebben.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 het is goed. En dan noteren we het. Het is goed. Het is goed. We zitten aan de kant en we zitten aan de kant. We en we zitten aan de kant. We zitten en samino En ik wil hier een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje de mirada, así como si nada Va pasando el tempo, se acorta la distancia Que te dan tus besos, que mi labios llaman Empezó en deseo, termino en realidad evidentemente es evidente Que yo te gusto, de lejos se siente Déjate llevar, que te en el ambiente Sígueme el plan, que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto, te gusto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 Ego.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 De nieuwe single van Cleen Bennett en Demi Lapito en Solo Solo. Het is 18 minuten over vier. Ik krijg wel een leuk bericht van Sean uit België, onze vaste luisteraar. Hij zegt, uh, ik ben wel in het reuzenrad, ik kom er even aan. Nou. <laughs> dat denk ik nooit dat je helemaal uit België heen komt uh, voor het reuzenrads. Maar je weet het nooit hoor, je bent van harte welkom uh, Sean, dat weet je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 en de planning is dus dat daar ook een uh, Grand Prix gaat uh, plaatsvinden in Amerika In Miami Dat was de um, oude Summer single van uh, Will Smith, maar weer dus leuk en om weer eens terug te horen, hier is Calvin Harris in Dua Lipa en One Kiss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 want ook Dahlia verdient een thuis. Zo is me net Albert-Jan dus voor Dahlia of de andere leuke dieren. Naar het Kennemer Dierenhuis aan de Keesomstraat nummer 5. Hier in Zandvoort, Nieuw-Noord. En hier is Robin Robiness trouwens en Show Me Love.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 Tot zover de single van Alison Moyet en All Cried Out. Ja, heb je nog een melding, Albert-Jan? Ik zie jou in één keer de koptelefoon opzetten. Dus nee, ik... Ik, zie, ik zie net dat uh, Lauwens ten Dam uh, uh, wegsprint bij, uh, bij Sky. Ja. Dat is wel, werkelijk de stofzuiger van het peloton, hè, die Lauwens tendam Het slaafje. Die, hè, wordt, die wordt overal voor gebruikt. Ik vind het geweldig. En, uh, ook al komt hij helemaal gebroken over de finish. Hij uh, zal zijn, uh, zich altijd van zijn taken uh, weten te kwijten.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 En al dues en Radiotour van 2 tot 6. Nou, als je dan uh, toch bezig bent, Albert-Jan... heb je nog een uh, tourflits voor ons, of niet? Nee, dus net even niet. <laughs> net even niet. Oké, okay, dankjewel voor het uh, mooie maar het gedicht Maar dat... het, ja, het volgende plaatje wel. Ja, het volgende plaatje. Oké, okay, daar hebben we een tourflits in. Dat is leuk. Ja. Even kijken hoor. komt die aan. komt die aan. Hier is Dries Roeving en de Tour de France. Nee, niet Frans Fransbouwer, gewoon Frans. De Tour de France, die volg ik nu al vele jaren. Met een transistorradiootje op het strand. Met Theo Koma aan mijn oor, zo rolde ik de zomer door. Radiatour klonk toen al door het hele land.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 Yo, Ben Fanilo, de Tour de France, de tijd van mijn leven. Kom mond van toe en op de US radio tour van 2 tot 6. Ja, ik je helemaal en ik hoop dat jullie thuis ook krijgen. Een nieuwe dag met weer een loodzware etappe. Ze strijden om het algemene klassement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 Pak het, pak het! Toer de Frans. De tijd van mijn leven, gluastig dan een radio. De strijd van Joop en van Rio. De Frans. De tijd van mijn leven. De moment toe en op de S. Radio toe van 2 tot 6. En dit is nog maar 24 seconden.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 Onze nacht, onze matin gris bleu onze nacht, onze nacht, onze nacht, vaudrait mieux. Dit soort muziek wil ik eigenlijk veel vaker horen op de radio. Moet gewoon geregeld worden. We de commande, De single van deze dame. Die, hoe heet ze ook weer? Albert Jan, weet je het nog even? Ik ben hem in één keer kwijt. Ja, ik ook. Ik ook. Ja, al. Ik jij. het prachtig nummer. Het is maar goed dat we bijna aan het einde gekomen zijn voor ja, deze klopt. aflevering. We gaan zo dadelijk naar huis. Maar we gaan eerst nog even twee platen voor je draaien. Waaronder Eric Clapton. Hier is Change the World. We maken reach the stars. Down to you, shining on my heart, so you could see the truth. That this love I have inside is everything it seems, but for now.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 Radio Tour aan. Zo is het. En wij zijn er volgende week weer. Wij zijn er volgende week weer. Zo geen Fred. Want hij is nog steeds op vakantie. En terecht. Hij geniet daar heerlijk. Hij wel. geniet daar En luistert ook tegelijkertijd naar uh, CFM. Tuurlijk. Dag. Prettige vakantie Fred. Ja. Dag Tot prett... over twee weken. Hè? Twee weken is het nu. Oh, twee weken is het weer. Zo is het. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. En bedankt voor het luisteren. Fijne zaterdagavond. Dag. Doei. Doei. Doei. Really doei.